Dit het NOS Journaal. In Horst in Limburg mogen inwoners weer naar huis... nadat de afgelopen avond een gaslucht werd geroken. Vanwege het risico op een explosie werd een veiligheidszone ingesteld... en moesten 16 mensen hun huis uit. Dat kwam omdat een man vermoedelijk de gaskraan open had gedraaid. Toen de politie na enkele uren zijn woning binnen kon... bleek dat de man was overleden. In de Verenigde Staten is iemand overleden aan de ziekte pest...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 Bij een bootongeluk in Italië is een Nederlandse toerist omgekomen. De vrouw van 33 zou van een boot zijn gevallen na een botsing met een andere boot. Dat gebeurde afgelopen middag op het Comomeer. De Nederlandse toerist kwam in het water terecht en tegen een scheepsgroef aan, waardoor ze gewond raakte aan haar been. Ze overleed later in het ziekenhuis. Een opvarende van het andere schip raakte ook gewond, maar is buiten levensgevaar. De politie in Italië onderzoekt de toedracht van het bootongeluk. Op het EK voetbal zijn de voetbalsters van Zweden groepswinnaar geworden. Het land had zich net als Duitsland al geplaatst voor de kwartfinale... maar in een onderling duel werd gespeeld om de groepswinst en het werd 4-1. Denemarken en Polen waren al uitgeschakeld. Het duel tussen die ploegen eindigde in 3-2. Het weer het koelt vannacht snel af tot een graad of 15, blijft nagenoeg droog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 minute. It's wrong. It fm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 for sin